12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie roept op tot snelle vorming nieuwe vakbeweging. Rusland kiest een nieuw parlement en bewoners in Heerlem even terug om spullen op te halen. Het weer in het westen kan een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het zo'n 9 graden. Vanuit het westen neemt de buigheid toe en vanavond gaat het overal regenen. Morgen opnieuw regen en met ongeveer 7 graden een stuk frisser. Er staat dan weer een stevige westenwind. Werkgevers roepen de FNV op haast te maken met de vorming van een nieuwe vakorganisatie. De FNV-top besloot gisteren dat de FNV opgaat in een nieuwe vakcentrale. Volgens VNO-NCW-voorman Bernard Wientjes dreigt nu een impasse... omdat de huidige leiders van FNV eigenlijk geen mandaat hebben om te onderhandelen... En die inpassen mag niet te lang duren, want in Nederland dreigt een nieuwe recessie en dus hogere werkloosheid. Ik ben blij dat er een akkoord is. Ik ben blij dat de FNV besloten heeft uh, om in ieder geval met 19 voorzitters naar de achterban te gaan... om te pleiten voor een nieuwe organisatie van de bonden. Ik hoop dat het heel snel gebeurt, want we hebben weinig tijd. Er gebeurt veel in het land, er is recessie, er zijn problemen. Dus hoe eerder dus de nieuwe vorm duidelijk is, hoe beter het is. Nu neemt de FNV toch nog wel wat tijd, want... De verkenners hebben hun werk gedaan, maar dit moet allemaal uitgevoerd worden. Uh, FNV is een democratisch georganiseerde organisatie. Dus iedereen moet zich er ook nog over uitspreken. Het kan nog wel even duren. Ja, ik heb begrepen tot eind mei. Uh, elke dag eerder is beter. Want er komt natuurlijk een periode van een vorm van... Uh, in passen is het misschien een te groot wordt, maar toch een moment waarop je dus minder mandaat hebt als voorzitters van de bonden... dan als we in het verleden gewend waren. En dat is natuurlijk voor werkgevers niet eenvoudig. Nee, want... Op het moment dat u nu met Agnes Jongerius aan tafel zit... zit u ook met iemand aan tafel waarvan u weet... dat ja, is mooi, maar over vijf maanden zit ze er niet meer. Nou ja, kijk, op zich is dat niet zo erg. Het gaat niet om mensen. Het, het gaat om organisaties. Ik ja, want... maar ze is dan ook nog van een vakcentrale... die over vijf maanden er ook niet meer is. Ja, dat is een probleem uiteraard. Dat dus we naast die twee andere centrales die natuurlijk aan tafel blijven zitten... dat we een soort tussenperiode hebben. Een stadhoudeloos tijdperk min of meer hebben. Kijk hoe korter dat is en hoe eerder er een nieuwe centrale staat, hoe beter het is. Agnes Jong-Geris gaat weg. U heeft jaren met haar zaken uh, gedaan. Vindt u het jammer? Ja, ik, ik heb met haar natuurlijk keihard gevochten, regelmatig. Maar het is wel iemand die fair is en die betrouwbaar is. En uh, ja, ik heb respect voor haar vechtlust. Het is toch wat dat je zo hebt moeten vechten in je eigen organisatie. Je moet er niet aan denken. Uh, ik vind alleen dat ze dus met opgeheven hoofd weg kan gaan. Aangezien ze dus nu verantwoordelijk blijft in deze overgangssituatie. En eigenlijk het oude FNV in een nieuw jasje, in een nieuwe organisatievorm aflevert. En dat vind ik knap. Nu is dit allemaal veroorzaakt door het pensioenakkoord. Zo werd het duidelijk dat er spanningen waren binnen FNV, dat het niet goed liep. En ja, dit was zeg maar, uh, uh, de bom die het allemaal tot uh, explosie heeft gebracht. Weet u hoe dat verder gaat nu met het pensioenakkoord? Nou ja, zoals wijfels en noten gisteravond heel duidelijk zeiden in de persconferentie... En dat zijn de twee onderhandelaars die dit tot stand hebben ja, gebracht? Ja, dat zijn de twee middelaars die ervoor gezorgd hebben dat dit akkoord er gekomen is. Ik heb duidelijk gezegd, er is niet over pensioenen gesproken. En dat kan... Is dat toch niet een beetje gek? Ja, nou ja, in die zin voor mij niet, want we hebben een akkoord. Het weliswaar was, leidde dat tot problemen binnen de centrale en binnen de FNV-bonden. Maar er is nooit iemand geweest die gezegd heeft dat dat akkoord bestaat niet... Alleen er waren twee bonden die daar grote problemen mee hadden. Nou, blijkbaar is daar niet over gesproken. Voor mij is de situatie duidelijk. We hebben een akkoord. Twee van de centrales hebben het meteen al akkoord gegeven. Later ook de FNV-meerderheid. Mijn werkgeversorganisaties hebben ja gezegd. En het kabinet heeft ja gezegd. En de Kamer heeft het inmiddels geaccepteerd. Dus dat akkoord moet zo snel mogelijk uitgewerkt worden. Gert-Jan Dennekamp in gesprek met VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Vandaag kiezen de Russen een nieuw parlement. De eerste stembureaus in het uiterste oosten van het land zijn inmiddels al gesloten. Correspondent Kizia Hekster was het laatste nieuws. Nou, al de hele morgen, sinds acht uur Moskou-tijd, zijn een aantal grote websites uit de lucht die uh, kritisch hebben aangekondigd te rapporteren over overtredingen... die ze hebben gezien tijdens deze verkiezingsdag. Dat is een website van een kritisch radiostation, de Echo van Moskou. Dat zijn andere websites en die zijn aangevallen door hackers. Het is niet duidelijk wie erachter zit... hoewel een van de aangevallen websites al heeft gezegd dat hij denkt... dat er via de overheid geprobeerd wordt om hun informatiestop op te leggen. Dat is in ieder geval het meest opvallend. En verder zijn de verkiezingen onderweg... Deze websites die proberen nu via Twitter en Facebook... en op andere manieren toch de overtredingen die zij meekrijgen om die te melden. En dat is al een hele lijst. Heeft de partij van Poetin in Medvedev eigenlijk enige tegenstand? Uh, er, is, er, zijn, er zitten andere partijen in het parlement. Maar de vraag is of je die oppositie kan noemen. Dat zijn de communisten, de nationalisten, nog wat uh, andere kleine partijen. Maar in de praktijk stemmen die altijd met het Kremlin mee. Uh, dus met Verenigd Rusland. Dus je zou kunnen zeggen, die zijn niet echt oppositie. Er, is, uh, er zijn ook partijen die hebben geprobeerd om mee te doen aan deze verkiezingen. Die zijn buiten de verkiezingen gehouden. Omdat hun aanvraag niet zou voldoen aan uh, de voorwaarden die daaraan gesteld zou. Worden. Dus wat dat betreft is de oppositie beperkt. Er zijn wel uh, oppositiepartijen natuurlijk die hebben opgeroepen... om deze verkiezingen daarom ook te blokkeren, uh, om ze, um ze te negeren. Maar daarvoor zijn dan ook weer verschillende strategieën mogelijk. Sommige oppositieleden uh, zeggen ga helemaal niet stemmen, boycott de verkiezingen. Anderen zeggen ga wel stemmen, maar zet een kruis door alle... Partijen, zodat mensen kunnen zien dat jij het niet eens bent met hoe het proces gaat. En weer andere oppositieleden zeggen... Um, stem op alle partijen, behalve die van Verenigd Rusland, die van uh, Vladimir Poetin. Dus wat dat betreft is de oppositie ook heel erg verdeeld. En ik denk dat het moeilijk wordt straks als die stembussen uh, dicht zijn vanavond... om echt een duidelijk beeld te krijgen van hoe er nu gestemd is vandaag in Rusland. Ja, want wanneer wordt de uitslag verwacht? De uitslag zal in de loop van de avond uh, de gedeeltelijk duidelijk worden. Uh, zodra de stembussen gesloten zijn, zal uh, natuurlijk exitpolls komen, o, onder andere door de onafhankelijke waarnemers ook uh, die daar hebben uh, gepost vandaag. Maar ik denk dat het wel tot uh, laat vanavond duurt voordat het beeld uh, compleet zal zijn. Correspondent Kiesja Hekster.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 Sinds de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië... waren de conservatieven in Kroatië bijna ononderbroken aan de macht. Kroatië wordt lid van de Europese Unie in 2013. Slovenië is al lid van de EU en van de NAVO. En het is ook een euroland. En daar zal Centrum Rechts waarschijnlijk winnen... ten koste van de regerende sociaaldemocraten. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In Heerlen mochten de winkeliers van winkelcentrum het loon vanochtend even terug om hun voorraden weg te halen. Ook de bewoners van de appartementen konden even terug om wat kleine spullen op te halen. Eén van die bewoners is Theo Ploeg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft u meegenomen? Ik heb uh, vooral wat uh, kleding meegenomen. Ik had vrij weinig meegenomen, uh, de eerste keer natuurlijk. Uh, een andere deo, want uh, de deo die ik er weg had uh, gegist, dat, uh, ja, dat was eigenlijk niet echt veel zoeks. Uh, en uh, toch nog... Uh, een deel van mijn uh, collectie vinylplaten. Uh, Want die is bijzonder of belangrijk? Ja, die is voor mij uh, emotioneel belangrijk. En ik weet rationeel wel dat ik uh, over een dag of vijf uh, terug ben in mijn appartement. Maar mijn hart uh, zei toch dat ik die 15 albums mee moest nemen. Een dag of vijf, zegt u, dat is u uh, verteld dat het waarschijnlijk zo lang gaat duren? Ja, ja. Local burgemeester Rietwit heeft tijdens uh, de bijeenkomst uh, met de bewoners gisteravond uh, gezegd dat uh, we spullen moesten meenemen voor een dag uh, vier uh, of vier, vijf. En uh, ja, dat betekent dat we dus uh, aan het einde van de komende week waarschijnlijk terug kunnen. En uh, waar, waar slaapt u nu? Uh, slaap ik nu in het uh, Van der Valk Hotel in Heerlen. Uh, en dat is geregeld door de gemeente. En alle bewoners uit het appartementencomplex maken daar gebruik van? Uh, ik geloof niet allemaal. Er zijn ook bewoners die uh, bij vrienden of uh, familieleden zijn gaan overnachten. Dank u wel, Theo Ploeg uit Heerlen. De A4 is de roogte van Dam vanochtend urenlang afgesloten... in verband met een dodelijk ongeval. Vanochtend rond half zeven raakten een auto en een busje elkaar in de flank, zegt de politie. De persona-auto is daarbij tegen de rechter vangrail aangereden... en de bestelauto is over die vangrail heen geslagen... en op zijn kop terechtgekomen in de rechter berm. De bestuurder van de bestelauto is uit de auto geslingerd en in de sloot terechtgekomen... Getuigen hebben eh, dat slachtoffer uit de sloot gehaald, nog getracht te reanimeren, alleen dat is niet gelukt. De 41-jarige bestuurder kwam om het leven en twee anderen raakten dus licht gewond.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 De Braziliaanse oud-voetballer Socrates is op 57-jarige leeftijd overleden. Socrates was een van de sterfspelers van het Braziliaanse team... dat in de jaren 80 onder meer in actie kwam op de WK's van 1982 en 1986. Legendarische middenvelder overleed aan de gevolgen van een darminfectie. Om half 1 begint in Nederland de, de divisie de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. En die wedstrijd is in zich heel te volgen via langs de lijn. Strakjes, en die Houtkamp en Bastigli die doen verslag van het duel Bas. Een wedstrijd die we voorheen een topper noemen. Ja, wat is de status van Feyenoord PSV nu? Allebei uh, vijfde en tweede geloof ik? Ja, dat klopt. Uh, nou ja, ik vind eerlijk gezegd dit jaar wel weer een topper. Meer dan dat het dat vorig jaar was. Uh, vorig jaar natuurlijk die merkwaardige 10-0 in Eindhoven. En vlak voor het einde van de competitie het wisselgeld dat PSV hier in de Kuip moest betalen en met 3-1 verloor. Dat kostte PSV eigenlijk het kampioenschap. Dat was de revanche van Feyenoord. Er stonden wat vraagtekentjes vanmiddag boven een aantal spelers. Zouden ze wel of zouden ze niet mee kunnen doen? Het vraagtekentje boven het hoofd van Stefan de Vrij is een heel groot vraagteken en later een uitroepteken geworden. Want die speelt niet. Heeft toch te veel last van een blessure aan de enkel. En de vraagtekentjes bij PSV, die heel lichtjes stonden boven de hoofden van Toivonen en Matafs, zijn weggegund. Want die heren kunnen gewoon spelen. Dus dat er eigenlijk bij PSV niet veel verandert ten opzichte van de vorige wedstrijd. Behalve dan dat uh, Marcelo of, uh, geschorst is en zal worden vervangen door de Rijk. En bij Feyenoord speelt omdat de Vrij niet speelt. Bruno Martins in die weer gewoon centraal achterin naast Ron Vlaar. Uh, nou ja, een mooie wedstrijd, een mooi affiche. En zoals het met Feyenoord eigenlijk de laatste weken is... dat zegt men hier ook in Rotterdam. Geen idee welke kant het op gaat. Want Feyenoord kan met 6-0 verliezen van Groningen... maar met 4-0 winnen bij Vitesse... en met 1-1 gelijkspelen bij Ajax... en uitgeschakeld worden in de beker door Go Ahead. Kortom, niemand weet het. Dan komt er ook een uh, oude bekende naar de Kuip. Uh, Jorginho Wijnaldum. Feyenoord uh, vorig jaar leidde die uh, langs PSV met twee doelpunten. Speelde zich extra in de kijker toen. Uh, nu speelt hij dus uh, in Eindhoven. Hoe wordt hij door de supporters ontvangen? Ja, er is nog niet zo heel veel van te zeggen. PSV werd als ploeg toen ze zo even op het veld kwamen uitgefloten, zoals dat nou eenmaal gaat. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik vind Wijnaldum een ongelooflijke, aardige, leuke, goedlachse jongen. Voorbeeldprof, modelprof. Dus als iemand het nou verdient om gewoon een applaus te krijgen straks... van de supporters van de club waar het voor hem allemaal begonnen is, dan is hij het wel. Dus ik hoop dat ze zich daaraan houden. Dus als ik ook hoop dat de PSV-fans aardig zijn voor Bakal. Die natuurlijk van PSV is, maar wordt verhuurd aan Feyenoord. En dus bij Feyenoord tegen PSV speelt straks. Bas, we gaan je zo horen. Om half één begint die wedstrijd. Feyenoord-PSV. Handbal. De Nederlandse handbalsters zijn het WK in Brazilië begonnen met een nederlaag. Spanje won met 34-27. In een pool van zes landen gaan de eerste vier door naar de knock-outfase. Verslaggever Richard van der Made zag dat Oranje niet in het eigen spel kwam. Het snelle dynamische spelletje van Oranje kwam gisteravond tegen Spanje nauwelijks uit de verf. Oranje stelde teleur in het openingsduel en keek vanaf het begin tegen een achterstand aan die door Spanje alleen nog maar werd uitgebouwd. Af en toe leek Nederland terug te komen, maar Spanje profiteerde dan weer van slap verdedigen en opvallend veel slordigheden in het spel van Nederland, waardoor het nooit echt spannend werd. Spanje, de nummer 4 van het vorige WK, vond makkelijker de vrije speelster... en stapte in de dekking steeds op de juiste momenten uit... waardoor de Nederlandse schutters te weinig in stelling konden worden gebracht. En ook middenopbouwster Maura Visser kon haar stempel niet op de wedstrijd drukken. De ploeg van bondscoach Henk Groener miste zelf veel open kansen... en na rust ook nog eens drie strafworpen. Na een 15-18 ruststand finiste Spanje op 34 goals tegenover Nederland 27. Een flinke tegenvaller voor Oranje dat vanavond met Australië op papier de makkelijkste tegenstander treft in deze pool. Duels op de tweede wedstrijddag van de Champions Trophy hockey voor mannen in Nieuw-Zeeland zijn afgelast. Door zware regenval is het veld in Auckland onbespeelbaar. Nederland zou tegen Olympisch en Europees kampioen Duitsland spelen. Dat duel wordt nu om 5 over 2 van nacht gespeeld. En flitsen van deze wedstrijd zijn op Radio 1 te volgen in het KRO-programma Nacht van het Goede Leven. Nog één keer het belangrijkste nieuws. Voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW roept FNV op tot een snelle vorming van een nieuwe vakbeweging. Rusland kiest vandaag een nieuw parlement. Een aantal websites van oppositiebewegingen is uit de lucht gehaald. En de bewoners bij het winkelcentrum in Heerlen die mochten vanochtend kort even terug om hun spullen op te halen. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen dus NOS Langs de Lijn.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 bijzonder goedemiddag. We zijn er tot zes uur. Een extra lange langste lijn. Geen pestribune vandaag op Radio 1. Heeft allemaal te maken met Feyenoord, PSV, de topper... die in Rotterdam zo meteen om half één gaat beginnen. We zijn er integraal bij. Het NOS-journaal van één uur... en ook van twee uur zal daarvoor iets gaan wijken. En er is nog meer voetbal vandaag in de Eredivisie. Om half drie beginnen FC Utrecht tegen FC Twente en Vitesse RKC. En om half vijf ook nog Heerenveen tegen koploper AZ. En we zijn natuurlijk bij het schaatsen de wereldbeker in uh, Heerenveen... dit weekend het zwemmen in Eindhoven, daar... Uh, en Olympische kwalificaties te verdienen. We volgen natuurlijk de vierde partij in de Davis Cup finale tussen Spanje en Argentinië. Het staat daar 2-1 voor Spanje. Om 1 uur wordt de uh, enkelspel hervat. En dan staat hier op mijn papiertje nabeschouwing Nederland-Duitsland Champions Trophy Hockey in Auckland. Maar u hoorde het net al in het nieuws. Gerard de Groot, want uh, het was zodanig slecht weer of is zodanig slecht weer. Dat kan totaal niet gespeeld worden? Dat kan absoluut niet. Veel regen in, in Auckland de hele dag. Uh, het is inmiddels overigens hier al uh, kwart over twaalf midden in de nacht. We zijn al op weg naar de maandag toe. De wedstrijd Nederland-Duitsland ging gewoon niet door. Maar ook de andere duels hier uh, vandaag werden niet gespeeld. En ze hopen nu het volledige programma morgen hier maandag te gaan spelen. En dat betekent uh, dat er een extra rustdag uh, weggaat, zeg maar. En dat je dan een, een gewoon daarna het, het nieuwe schema weer hervat, zeg maar. Of het oude schema weer hervat? Ja, dat was, dat was een beetje de mazzel die ze hadden natuurlijk. Ze hoeven weinig te schuiven, ze schoven een hele programma van vier wedstrijden door naar de maandag. En moesten dan, omdat je volgens de reglementen 24 uur moet hebben... tussen twee wedstrijden op één een, een volgende dagen... moesten ze voor de dinsdag een paar wedstrijden omzetten. Maar dat is allemaal gelukt. En iedereen is, is ja, blij, zou ik niet zeggen, maar in ieder geval wel blij... dat het op een vrij simpele manier hier opgelost is. Maar je moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat dit zou gebeuren... op de laatste dag van het toernooi, volgende week zondag... Want dan, uh, ja, dan, dan heb, zou je geen winnaar kunnen krijgen. En uh, ja, Geert, ik weet dat jij een man die het weer altijd volgt natuurlijk. Dus de grote vraag is wel, wat is de weersverwachting dan in Open? Nou, de, de, de, de, de grote weergoden hier zeggen dat het morgen een stuk beter, uh, beter weer zal zijn. En men verwacht eigenlijk dat het uh, ook voor de rest van de week uh, beter zal zijn. Dus dat er geen uh, echte grote problemen wat dat betreft zullen ontstaan. Nou, dan uh, danken wij jou voor dit moment. En vannacht voor de hockeyliefhebbers, vijf over twee Nederlandse tijd. Gerard de Groot op Radio 1 met Nederland tegen Olympisch kampioen Duitsland bij de Champions Trophy. Zo meteen Feyenoord PSV vertellen verder af over 11 minuten begint die wedstrijd in Rotterdam. Nu eerst aandacht voor zwemmen. Op de Open Nederlandse kampioenschap in Eindhoven draait het dit weekend behalve om winnen, vooral om het halen van startbewijzen voor de Olympische Spelen in Londen. Ook vanmorgen was het weer raak onder andere bij Nick Driebergen. Verslaggever Bob van der Tak. Opluchting bij Nick Driebergen. Gisteren sprak hij nog zijn twijfels uit of het dit weekend allemaal wel zou lukken. Want net als alle zwemmers van NZA is Driebergen niet getaperd, niet uitgerust dus voor dit Open Nederlands kampioenschap. Maar het ging dus goed. Op de 100 meter rugslag was een tijd van 54-55 vereist en Driebergen bleef daar zo'n twee tiende onder. En dus is hij er in Londen bij, net als in 2008 in Peking. Op de 100 meter vrije slag bij de vrouwen toonden Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo Jojo vormbehoud. Kromowidjojo Jojo zwom een tijd van 54-01. Heemskerk klokte 54-76. Maar omdat de concurrentie in Nederland groot is, zijn beide zwemsters op dit onderdeel nog niet zeker van een Olympisch startbewijs. Die beslissing valt pas bij de Swim Cup in Eindhoven in april. Wat een goal. De eredivisie. Penalty. Alle wedstrijden van gisteravond. Ajax, Excelsior, 4-1. Rust, 2-1, 1-0 Vertongen, 2-0 Vertongen, 2-1 Maatse. Rust toen dus, Soleimani uit een strafschop en Lodero uit een vrije trap. Direct rood was er voor Excelsior-speler Scheinman na een overtreding op Soleimani. En de overwinning op Excelsior, luistert u goed, was de eerste thuiszegen in de competitie van Ajax sinds eind augustus. Jan Vertongen bracht de bal namens Ajax. Als hij mee opkwam, leek Excelsior een beetje in de war te raken. Hij moest ook wel, want voorin blonk Ajax uit in tikje breed. Dat breedgaan uh, was, was één ding, maar ook dat ja, het, was, het was af en toe gewoon te slap en nonchalant. En uh, ja, het tempo moest, uh, moest hoger en wat minder nonchalant. En, uh, dan krijg je ook het publiek meer mee, denk ik. En uh, trainer Frank de Boer die won zich tegen Excelsior nadrukkelijk op over het soms slordige spel. En dat had alles te maken met het duel van komende woensdag in de Champions League tegen Real Madrid. Daarom ben ik, was ik dus af en toe wel boos, omdat je slordig was en tegen... Dit soort tegenstanders kun je dat wel eens permitteren. Maar tegen Madrid kun je dat echt niet permitteren. Dat hebben we al gezien in de, in de uitwedstrijd. Dat ze daar dodelijk in zijn. Ja, dan moet je veel zuiverder zijn in je passen. En over slordig zijn gesproken. De boer haalde drie minuten voor rust Eno uit het veld... in de veronderstelling dat hij tegen Real Madrid geschorst zou zijn. Maar dat was een foutje. Eno mag namelijk gewoon spelen tegen de Spanjaarden. De Gregory van der wiel is woensdag ook weer bij. Gisteren ontbrak hij nog wegens een lies blessure. In de Euroborg eindigde FC Groningen tegen NRC in 3-3. Bij de rust was het 1-1 Texera, 1-0. Ibrahim 1-1 Texera, 2-1. 2-2 platje, 3-2 weer, weer uh, Texera en 3-3 weer om platje. Bij Groningen was de Uruguayaan David Texera dus de man. En bij NRC was dat Melvin Platje. Diep in blessuretijd redde hij het punt voor de Nijmegenaren. Nou, we hadden twee mooie goals. En, uh, ja, het leken wel een beetje op elkaar natuurlijk. Twee goede pasen, van, uh, of één goede pas van Gineiro... Een goede paas van euh, Navarone, dus euh, ik maak ze goed af.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 ADO Den Haag, Nak Breda 3-0, Rust 1-0, Vicento 2-0, Toornstra, Huscher 3-0. En naast zeker een goede serie, onder meer gelijke spelen... tegen Ajax en Heerenveen. Maar tegen ADO was de ploeg onherkenbaar, trainer John Karelsen. Ja, we moeten ook even goed naar onszelf kijken... van wat hebben we gedaan van de week... en hoe komt het dat, dat het onder ons niveau is. Alles even goed analyseren. Maar ja, dat moet een oorzaak hebben. En, op dit moment weet ik dat niet... Maar het is niet het NAC geweest uh, waar ik van genoten heb de laatste week. En dan de ADO-trainer Maurice Stijn. Die had zijn ploeg goed voorbereid op de wedstrijd tegen NRC. Want hij dacht, het zal wel een moeilijk avondje worden tegen een ploeg in Forum. Ja, dat dachten wij ook. Ja. En uh, ik heb mijn spelers met name in, in de besprekingen, en in de, in, de, in de dagen naar deze wedstrijd op het hart gedrukt... dat we gewoon in ieder geval met passie moeten spelen. We spelen thuis publiek erachter te krijgen. Ja, NAC vindt het vervelend. Als je, als, als je, als je bij, bij NAC kort erop zit, vinden ze dat vervelend. En uh, dat, hebben ze, dat hebben ze uitstekend ingevuld, die gasten... En, uh, en complimenten. Ja, en dan meteen door naar de graafschap tegen Roda ESC. Dat werd 1-2. Bij de rust stond het nog 0-0. 0-1 Malki, 0-2 Ramzi en 1-2 Roze. En zo wint Roda zijn derde wedstrijd op een rij. Was ook wel nodig, want Roda was allerminst goed aan het seizoen begonnen. Maar van onrust is nooit sprake geweest. Daarover Mats Jonker.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 De graafschap Andries Ulderink weet dat hij met de graafschap moet strijden om lijfsbehoud. Hij snapt dan ook niet dat zijn ploeg zo afwachtend speelt, zeker in eigen huis. Ik heb net in de kleedkamer even kort met jongens erover gehad dat, dat ik het onbegrijpelijk vind en jammer vind dat je na zo'n eerste kwartier een uur lang veel te weinig doet om die wedstrijd naar je hand te zetten. Dat heeft te maken met initiatief, bang om misschien fouten te maken. Ja goed, dat, dat, dat moet eruit, dat moet eruit, want je ziet als je het laatste kwartier weer met initiatief speelt, ik denk dat we in het laatste kwartier vijf, zes goede kansen hebben gehad. En uh, had je ook nog zo'n punt mee kunnen nemen? De competitie is voor Roda al 15 wedstrijden onderweg, en daarin heeft de ploeg nog niet één keer de nul gehouden. Trainer van Veldhoven maakt zich echter geen zorgen.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 van Veldhoven van Rode EEC. En vrijdag werd ook al een wedstrijd gespeeld. Heracles tegen VVV werd 7-0. Dan gaan we naar de stand. AZ heeft 13 wedstrijden. U weet wel, ze gaan ook spelen vanmiddag tegen Herenveen en dat helftje tegen Excelsior. Ze hebben ze te goed nog 34 punten. PSV heeft 31 uit 14. Twente heeft 27 uit 14. Ajax heeft ook 27, maar dan uit 15. En Feyenoord heeft er 24 uit 14. Onderaan NEC, belangrijk punt. 14 punten nu uit 15 wedstrijden. De Graafschap verloor staat op 12 uit 15. Excelsior heeft 7 uit 14. En VVV, ja daar wordt het toch wel heel donker ook in Venlo met 7-0 nederlaag. 7 punten uit 15 wedstrijden. Zometeen dus om half 1. We zijn er bijna klaar voor Feyenoord tegen PSV. Om half 3 Utrecht, Twente en Vitesse tegen RKC Waalwijk. En om half 5 ook niet onbelangrijk hoor. Koploper AZ speelt uit in Heerenveen. En dan gaan we nog even voordat we naar die wedstrijd Feyenoord-PSV gaan. Even praten over zwemmen. U hoorde het net al van Bob van der Hark. Nick Driebergen was vroeg bij de les vandaag. Om kwart over negen zwom hij bij het Open NK in Eindhoven... een snelle tijd op de 100 meter rugslag. En daarmee toonde hij vormbehoud voor de Olympische Spelen. Omdat de nationale concurrentie op dit nummer minimaal is... mag Driebergen zijn ticket naar Londen al gaan boeken. Edwin Cornelissen sprak met de rugslagspecialist. Nick Driebergen, die buiten is binnen op de vroege zondagochtend. Ja, dat was ook de bedoeling vanochtend, want... Uh... Vrijdag had ik in de wisselslagestafetta al onder het rug gedaan, maar dat was na een 200 meter rugslag. Dus ik had al wat vermoeidheid in de benen, dus ik dacht nu, nu moet het gebeuren. Ik pak er gelijk ochtends en dat is gelukkig gelukt. Je hoort een beetje verschillende benaderingen, hè? als het gaat om hoe zwemmers dit toernooi zien. Sommigen denken van, nou, ja, het is dus een tussenmomentje bij de Swip Cups, gaat het echt om. Maar jij hebt wel zoiets van, zo snel mogelijk dat ticket veilig stellen. Ja, als het kan moet je zo snel mogelijk de ticket veilig stellen, maar. Uh, ook ik ga echt voor de swimcups. En dit is niet het moment, want we hebben nu drie maanden zijn we aan het trainen. En dat is te kort om een echte topvorm te hebben. En zeker op zo'n 200 meter waar ik nog het hele limiet moet halen. Dus en nu op die 100 hoef ik alleen nog vorm formule te tonen en is het iets makkelijker. Dat neemt wat druk weg dat je je helemaal kan focussen op die 200. Dat denk ik wel, ja. Zeker nu ik die 100 heb gehaald, kan ik vrij uit zwemmen straks op de Swim Ik mag naar de spelen en ik wil die 200 erbij pakken en uh, het zou heel mooi zijn. Want die conclusie kan je in ieder geval wel trekken bij het gebrek aan concurrentie op deze nummers. Dat Londen voor jou wel zeker is nu? Ja, de enige die ik nog in staat acht om ook het limiet te halen is uh, Bastiaan Leijzen. Die nu aan het zwemmen is trouwens. Maar uh, uh, verder is, is er weinig uh, tegenstand op de rugslag. En, uh, er mogen er maar twee per land natuurlijk naartoe. Dus het zal niet zo'n probleem zijn. Is dat wel een pak van het hart voor jou? Dat je in ieder geval naar die Spelen gaat? Nou ja... Uh, ik, ik heb, vier jaar geleden was ik naar Peking. Toen was het eigenlijk meer een verrassing. En nu werd ik toch wel geacht om dat te halen. Dus er lag iets meer druk op. En ik wist zelf dat ik het kon, maar je moet het bewijzen. En uh, gelukkig is dat gelukt. Maakt het jouw positie tijdens de Spelen ook anders? Dat uh, ja, daar waar Peking eigenlijk een, een eerste speler waren, beginmoment... Ja, dat je nu echt wel wat van jezelf ook verwacht? Ja, ja, ik heb het doel om uh, persoonlijk finale te halen met die terug. Dus dat is de top 8 van de wereld. En op de Olympische Spelen is dat echt een wereldprestatie in het summer. Maar wij willen meer. En zeker met die Svette mannen met z'n vieren... denk ik gewoon dat we heel hoog kunnen eindigen. En daar zijn we met z'n vieren elke dag uh, keihard voor aan het werk. En daar heb ik vertrouwen in en daar staan wij voor. Dus dit is leuk, die rugslag natuurlijk. Maar die estafette, daar gaat het dus eigenlijk echt om. Als het om prijzen gaat, wel. Uh, als het puur om het zwemmen alleen gaat, dan ja, uiteindelijk zwem je voor jezelf. Maar... Ik denk dat het heel goed te combineren is. Nick Drieberg, hij toonde dus vorm behoud op weg naar Londen. Hij sprak met Edwin Cornelissen. We gaan voetballen. Ja, want over 20 seconden is het half 1 prachtige, volle kuip... in afwachting van Feyenoord, PSV, onze verslaggevers Andy Houtkamp... en met de Feyenoord-opstelling Bas Ticheler. Goedemiddag. De ploegen die tweede en vijf bestaan in de Nederlandse competitie. Dat is voor Feyenoord na de afgelopen jaren die magen waren eigenlijk alweer heel wat. Voor PSV is dat gevoelsmatig, zo zal men in Eindhoven zeggen, nog een plekje te laag. PSV is misschien ook wel de favoriet, hoewel je het bij Feyenoord dus nooit weet. Zoveel is de laatste weken wel duidelijk geworden. Over personele zaken kunnen we eigenlijk vrij kort zijn als het om Feyenoord gaat. Namelijk het vraagteken dat stond boven de naam van Stefan de Vrij. Werd een uitroepteken en dat betekent dat hij niet kan spelen. Toch te veel last van de enkel. En dus niet aanwezig, ook niet op de bank. En dat betekent dat Koeman opnieuw moet kiezen tussen Martin of voor Martins Indy. Die naast Ron Vlaars centraal achterin zal gaan spelen bij Feyenoord. En Koeman kiest opnieuw voor Schaken en CC op de vleugels voorin. Ter ondersteuning van de spits John Guidetti. En dat betekent dat boosheid of niet. De heer Cabral opnieuw genoegen moet nemen met een plaats op de bank. En PSV. Ja eigenlijk weinig problemen. Op één plaats na. Dan laat ik even de, de opstelling doornemen. Isaacson, Manolev, Bauma Willems. En dan dat vierde plekje. ...is Timmedy de Rijk geworden omdat Marcelo vorige week een hele domme gele kaart pakte bij een dikke voorsprong tegen Groningen. Is hij geschorst en moet Timmedy de Rijk, en dat zit hij helemaal niet erg, centraal achterin spelen. Middenveld met Wijnaldum, ex-Feyenoord, werd een beetje uitgevloten. dat schijnt te horen. Toivonen en Strootman op het middenveld en Labiat Matas en Mertens voorin. Het begonnen met balbezit voor PSV via Manolev, die de bal breed speelt naar Wilfried Bouma. Bouma heeft de tijd en de ruimte om eens rustig te kijken. Guidetti loopt wel. Tussen hem en de Rijk in. Maar wil niet echt in de richting van die verdedigers lopen. Zo kan Manolev worden aangespeeld. Die krijgt wel Cisse op bezoek. En speelt de bal dan via Cisse over de zijlijn. Ik ben heel benieuwd hoe het publiek gaat reageren op Wijnaldum. Ik heb eerder gezegd een uh, aardige jongen. Goed Lachs. Prachtige voorbeeldprof die zijn carrière hier begon. Voor 5 miljoen euro naar Eindhoven de afgelopen zomer. Ik zou het uh, bijzonder merkwaardig vinden als hij zou worden uitgefloten. Dat verdient hij in ieder geval niet. Toivonen was ook nog de vraag. Zou hij spelen? Speelt gewoon. Heeft nu de bal. Paasje nu voor de voeten van Wijnaldum. Nou ja, daar gaan we dus. Zielig. Een ander woord is er niet voor. Bouma heeft de bal gekregen. En aan de linkerkant Willems. Ja, je moet toch trots zijn op uh, mensen die zo uh, mooi kunnen voetballen. En inderdaad ook zo ontzettend vriendelijk zijn. Uh, PSV, 21 officiële wedstrijden op Rijn niet verloren. Kijken hoe het nu gaat met Matas in balbezit. Matas speelt de bal naar buiten, naar Driesje Mertens. En Mertens gaat maar meteen uh, de actie. Ja, gaat naar binnen en uh, komt in het strafschopgebied terecht. Is het Willems die hierbij kan? Nee. De bal wordt uit het strafschopgebied weggewerkt door Feyenoord. Maar meteen weer opgevangen door PSV. Dat veel druk zet in de beginfase op uh, uh, Feyenoord. Nu hoort het, Wijnaldem is in balbezit. Wordt even tegen de vlakte gelopen door Cisse, Maar Cisse mag verder gaan omdat hij dat reglementair deed. En speelt de bal even naar Martins Indi. PSV jaagt wel door op de tegenstander nu. Zelfs tot bij de keeper aan toe. Mulder voelt zich wat opgejaagd door Labiat en Matas, maar Speelt de bal naar de rechterkant. Daar bespringt Willems zijn tegenstander. Die tegenstander is Schaken en krijgt een vrije schop. Willems natuurlijk een van de twee Spartanen in het veld. Samen met Strootman, oud-Spartanen moet je zeggen. Wie weet wat dat nog... ...in petto heeft voor het restant van deze wedstrijd. Want Spartana en Feyenoord, dat gaat ook niet altijd geweldig. Feyenoord vrije schop. Elamadi neemt hem. Guidetti wordt gezocht. En die komt ook wel in de buurt van de bal, maar moet het daar dan mee doen. Want die bal wordt door een van de PSV verdedigers erover over de zijlijn gespeeld. Ingooien voor Feyenoord. Nu diep op de helft van PSV. En voor het eerst veel mensen van Feyenoord daar die krijgt de bal niet onder controle. PSV ruimt op. Doet het met een hoge bal. Wat oog. Nou ja, paniekerig is het goede woord niet. Maar safe is het ook niet. Nog voordat de middenlijn in zicht komt. heeft fijn de bal weer heroverd. Klaasie. Prachtig gegeven aan Bakal. Die nu kan gaan lopen. Bakal. En kan gaan pasen naar Cissé. Cissé ziet buitenom. Nederland gaan, Maar trekt naar binnen. Geeft de bal even terug op Klaasie. Klaasie kijkt. Uh, wat loopt er vrij weinig? Elamadi, Breed. En dan uh, zoekt Elamadi naar een uh, opening. Doet dat via Martins Indy. Alles nu zo'n beetje op de helft van PSV. Met Bakal. Die de bal speelt. Op Martins Indy. Martins Indy zoekt in de diepte naar de buitenspel staande Cissé wordt niet voor gevlacht omdat de bal niet in de buurt van Cissé komt, maar Feyenoord kan wel verder in de avond gaan. Is het Guidetti die het straks op de bal heeft gekregen? Geeft hem op Cissé voorzetje, tweede paal schaken, uithalen schaken over. Eerste kans, eerste mogelijkheid voor Feyenoord. Goeie aanval. Cizé die het overzicht hield en zag dat aan de andere kant van het strafschopgebied Schaken vrij stond. Maar Schaken kan de bal niet tussen de palen krijgen. Schiet hem over het doel van Isaacson. Maar de eerste goede aanval van Feyenoord is een feit. Verdedigend eh, ongelooflijk zwak PSV. Want eh, men staat eigenlijk naar elkaar te kijken. Schaken heeft alle ruimte omdat Willems naar binnen gekropen was om daar assistentie te verlenen in het centrum. Dat was nodig want daar liepen de twee centrale verdedigers met z'n tweeën naar één man. Toen Bakal daarbij kwam stond die ook nog vrij. Dat zou Schaken dan weer niet. Kortom, niet best verdedigd. De defensie van PSV maakt een slechte beurt. In het begin van de wedstrijd. En dat geeft Feyenoord-Hoop-Cicé weer weg. Guidetti meldt zich voor de goal? De voorzet van Cicé is zwak. Wordt verdedigd door de Rijk. En dan opgevangen door Wijnaldum. Die de bal verspeelt in Duvel. Aan de linkerkant met de tegenstander Nelon. Maar PSV neemt toch weer over. Via Strootman nu. Snimballetje binnen door Nu ligt er ineens ruimte voor PSV. Via Mertens aan de linkerkant. Mertens gaat lopen met de bal. Uh, vindt Leerdam op zijn weg en trekt naar binnen, veldt wel goed in de voeten van Matas. Matas haalt hem even terug, geeft hem aan bij Die kan gaan schieten, doet hij dat ook? Ja, dat doet hij. Hij schiet de bal, maar keeper Mulder kan de bal pakken. Bal was overigens naast gegaan. maar dat terzijde. Mulder heeft de bal en rolt hem naar Martins Indy. En uh, als ik dan kijk naar P.S.V. dat speelt zo goed de afgelopen weken. Bijvoorbeeld afgelopen woensdag tegen Legia Warschau uitstekende 3-0 overwinning. En ik ben heel benieuwd hoe Feyenoord zich kan houden. Feyenoord is de bal weer kwijt. Bouwma nu over de middenlijn in de middenveld. Zoekend naar een openingetje. Fijn, wat zal zich realiseren dat als je PSV laat voetballen dat de problemen vanzelf komen. Je zal de ploeg moeten opjagen en onder druk moeten zetten. Dat zegt ook Guidetti nu die de Rijk opjaagt. De bal gaat terug naar de keeper. Guidetti loopt zelfs door op Isaacson. Kijkt dan om en ziet dat hij de enige is. Zijn ploeggenoten doen niet mee. Dan heeft druk zetten geen enkele zin. PSV verdedigt uit via Willems aan de linkerkant van het veld. Willems, 17 jaar jong. Dat is ook wat om dan in zo'n wedstrijd al te mogen spelen. En de bal achterin via Bauma en de Rijk. Rustig in de breedte. Bakkal gaat nu storen. Bakal. Loopt op bouwmaat door. Dan gaat de bal naar Willems. Die dan wordt vrijgelaten. Min of meer. Schakel loopt wel mee, maar niet echt. Dan gaat de bal naar Toivonen. Dan schuift de Rijk in. Dan krijgt hij de bal in de middencirkel. Eigenlijk staat voorin iedereen stil. Dan is het puzzelen en wordt de rechterkant gezocht via Manolev. Manolev breed naar Toijvonen. Toijvonen breed naar Strootman. Zo heeft PSV veel, veel lang balbezit. Maar schiet het eigenlijk niet veel op. En is het nu Bouma die kijkt en zoekt. Matas kaatst. komt wel bijna bij Wijnaldum terecht. Is het maar goed dat er een voetje tussen zat van een Feyenoorder. Want anders was het echt gevaarlijk geweest. Nu is de bal terecht te komen bij Erwin Mulder. De keeper van Feyenoord. Geeft hem kort mee aan Martens Indy. Indy uh, geeft de bal de diepte in. En dat is net buitenspel van John Guidetti. De topscorer van Feyenoord met zeven doelpunten. Vier uit een penalty. En uh, kan v uh, PSV uh, verder in balbezit gaan. Werd wel gevlapt, maar niet gefloten omdat PSV in balbezit kwam. Via Bauma en De Rijk. De Rijk, een paar metjes voor de middenlijn nog. Kijkt, Guidetti komt. Geeft de bal aan Matas mee. Die wil ineens wegdraaien van Martens Indy. Vergeet de bal. Wil dat er een overtreding wordt gemaakt, dat blijkt niet het geval. Mulder op de rand van zijn strafdomgebied kan de bal naar de rechterkant spelen. Via El Amadi komt nu Leerdam in beweging. De rechtervleugelverdediger ook Schaken, die nu de bal krijgt, is daar. Maar de bal gaat terug naar El Amadi. Drie mensen voor het doel, Bakal is doorgelopen. Maar El Amadi ziet geen kans daar de bal in de buurt te krijgen. En kiest dan voor de veilige weg terug. En dus probeert Feyenoord het na de mislukking dan zeg maar over de rechterkant nu via de linkerzijde. C drie meter over de middenlijn. Korte combinaties nu met zijn van Nelom. Had de bal weer terug naar het centrum. Over het LMA die weer naar de andere kant. Dat doet Feyenoord goed. Dat doet Feyenoord slim. Zoeken en kijken. En vroeg of laat valt er wel ergens een gaatje. Nu dus weer via de rechterzijde. Het ziet er verzorgd uit van Feyenoord nog altijd Leerdam in balbezit. Geeft hem even terug op Plasie. Plasie kan naar buiten naar schaken. Schaken met Willems tegenover zich. Schaken met een beweging. Gaat mooi buitenom. Bij eh, de, de, de bal buiten om en hij aan de andere kant al langs bij Willems. En dan moet Willems een overtreding maken aan de rechterkant van het veld. Gezien door de assistent scheidsrechter. En de vrije trap is voor Feyenoord Vlaar mee naar voren. Sisse eh, staat daar natuurlijk al. En Vlaar zal de man zijn die gezocht gaat worden om eventueel te koppen... als de vrije trap vanaf de rechterkant genomen gaat worden. Als ik naar de herhaling te kijken. Willems doet helemaal niks. Hij struikelt gewoon over zijn eigen benen, de heer Schaken. Goedkope vrije schop die nu genomen wordt door Wijnaldem wordt aangeraakt. Hij was de eenmansbuur. En die dan voldoende. PSV verdedigt uit. En omdat Wijnaldum doorloopt nu op zijn tegenstander gaat de bal zelfs helemaal terug naar Mulder. Daar loopt nu Labiat op door. Heeft Mulder dat gezien? Dat heeft hij. Dan komt er een diepe bal naar voren. Dan wordt er uh, opgevangen door Guidetti. Guidetti Bakal. Halverwege de PSV helft. Aan de linkerkant Cicé, die dan Manolev moet opzoeken. Cissé met de bal aan de voet. Dreigen, dreigen, dreigen. Dan breedgeven op Bakal. Die gaat schieten met rechts. Krachtig! En in het zijnet een deel van het stadion juicht omdat het net beweegt. Maar... Als je er niet goed voor zit, denk je inderdaad dat die bal erin gaat. Dat had maar zo gekund ook. Want aan kracht ontbrak het niet in dit schot met de rechter van Otman Bakkal. Maar het gaat een centimeter of 10, 15 naast het doel van Isaacson. Maar opnieuw een goede, serieuze doelpoging van Feyenoord in het begin van de wedstrijd tegen PSV. Ja, de huurling van PSV is natuurlijk gebrand op een goede wedstrijd. Tegen zijn oude ploeg, tegen zijn oude coach ook Fred Rutte. En deed dat goed. Was maar rakelings langs het doel van Isaacson. Balbezit voor Labiat. Labiat wordt opgegeven. Door El Amadi. Speelt de bal naar buiten naar uh, Manuel. Die vindt uh, Wijnaldum. Wijnaldum is er even langs. Probeert de bal door te geven. En dan uh, is het uh, net niet fantastisch die in balbezit kan komen. Wordt er uitverdedigd door Nederland. Maar niet goed uitverdedigd, want de Rijk zit ertussen. Doet dat goed. Via Wijnaldum komt de bal dan bijna bij Stroopman terecht. Dan zit er weer een fijner been tussen. En kan er gecounterd worden in de omschakeling. Gebeurt ook goed. Net aan de rechterkant uh, Guidetti. Guidetti speelt de bal door naar de rechterkant. En dan moet de voorzet komen van Leerdam. Die komt ook richting de tweede paal. Kan Sisse erbij. Nou, half. En dan uh, is het uh, uiteindelijk Manolet die de voeten tegenaan zet. En de bal over de zijlijn werkt. Inborm voor Feyenoord. Het gebeurt uh, aan de linkerkant, bij de cornervlag. Daar uh, kan Ciché zich wel mee bemoeien, maar dat doet hij niet. Dat laat hij dan over aan zijn linksbek. Dat is dus Nelon. Die komt nu als een soort uh, ja, cornernemer, want daar ligt die bal dus. Maar dan met zijn handen. Maar hij kan dat ver. De Feyenoorders verzamelen zich nu ook in dat strafvolgebied van PSV. Als de bal komt, dan moet Guidetti de lucht in. Die kopt denk ik wel met de verkeerde kant op. Toifono verlengt dan de bal het strafvolgebied uit. En dan kan Wijnaldum een counter inleiden voor PSV. En langs Klaas hier is hij. Dat doet hij wel heel makkelijk. Dan wordt hij de voet dwars gezet door Nederland. Die met een sliding maar keurig de bal speelt. En daarmee het balbezit voor Feyenoord heroverd. Bakal heeft alweer gepaasd naar de rechterkant waar Schaken wil ontsnappen aan Willems. Maar Schaken maakt een overtreding. Het publiek is boos. Willems naar de grond en gaat dan met zijn handen naar de bal. Dan weet je het maar zeker ook als verdediger. Maar inderdaad heeft Schaken een overtreding gemaakt. Klassiek pootje haken. En een vrij schop voor PSV terechtgegeven door scheidsrechter Kuipers. 9,5 minuut gespeeld, 0-0 in deze interessante openingsfase. Waar met name Feyenoord eh, zich van de goede kant laat zien. De spelers in ieder geval. En Wijnaldum nu kaatst met eh, Timothy de Rijk. Eh, bal naar Bauma. Bauma naar de linkerkant, naar Willems. Willems die meteen opgejaagd wordt door Schaken. En dus snel van die bal af wil richting Bauma. En Bauma naar aanvoerder Toyphone. Toyphone weer een balletje breed naar de Rijk. En zo gaat het eh, rustig rondspelen. Gaat verder met eh, PSV overigens. De meest scorende ploeg in de eredivisie. Met 42 doelpunten maar liefst. Als de bal voor de voeten van Matafs komt. Maar goed opgelet door Martins Indy die de bal terugkoopt op zijn keeper Erwin Mulder Leerdam wilde de bal wegkoppen. Daar waar hij hem eigenlijk had moeten laten gaan. Dan was hij zo in de handen gekomen van de keeper. Nu kwam hij nog even voor de voeten van Matafs bijna. Dat was niet heel handig gedaan van de rechtsback. Balbezit voor Feyenoord via Martins Indy. Een paar meter buiten zijn strafopgebied. Paas naar Cissé die er van de middenlijn de bal kan aannemen. Met Manolev het was een schaduw in zijn rug. Die volgt hem over het hele veld. Dat is de opdracht blijkbaar. Vlaardam, troostel van de middenlijn, wacht heel lang met Pasen. Dan zit Matafs ertussen. Ongelukkig moment van de Feyenoord aanvoerder. Maar een nog ongelukkiger moment als dat zou kunnen. Van uh, Mertens, die de bal wil meegeven terug aan Matafs. Maar de bal niet goed raakt en hem zomaar weer inlevert terug bij Feyenoord. Dat via de linkerkant al wel weg is. Guidetti. De achtervolging ingezet nu door uh, Manolev. Er worden gekeken. De Rijk, bij wie sta jij dan? Bij Bakal, die nu de bal krijgt. In het centrum... Duikt dan de CC op, maar Bakal wil langs de rij, Dat lukt niet en verspeelt de bal. Ja, ging erbij liggen. Dacht een vrije trap te krijgen, maar werd niet geraakt. En dus uh, kan het spel verder gaan. Maar het uitverdediger is niet goed van PSV. En dus kan Feyenoord weer overnemen. We zitten in de twaalfde minuut van de wedstrijd. Als ik het uh, wel heb, wordt er uh, om, uh, over een minuutje... Uh, het uh, You Never Walk Alone, gezongen door het uh, legioen. Zowel het uh, supporterslegioen van Feyenoord als van PSV. Om een hart onder de riem te steken van een aantal terminale patiënten. die hier aanwezig uh, mogen zijn om uh, op uh, ereplaatsen. Om zo een hart onder de riem te krijgen. Bal aan de buitenkant bij Ruben Schaken. 11,5 minuut gespeeld. Schakenbal naar de uh, rechterkant. Uh, naar Leerdam. Leerdam naar Schaken. En Schaken uh, loopt daar goed. Uh, uh, langs de bal om hem uh, zo onder controle te krijgen. Omdat Willems het niet zag. De voorzet is niet goed, wordt weggewerkt door De Rijk en wordt opgevangen door Dries Mertens. De van het veld Mertens kan lopen. Als hij versnelling heeft, is hij weg bij tegenstander Leerdam. Maar ja, hij loopt eigenlijk meer breed. Paas nu naar Matas. Dat ziet er dan wel heel aardig uit trouwens. Matas probeert de bal breed te geven naar Labiat. Dat gebeurt wel, maar de bal komt een beetje achter Labiat. En dat betekent dat PSV de bal weer terug heeft via De Rijk, via Toivonen En dan de linkerkant van het veld via Willems. You Never Walk Alone wordt nu gezongen, wat ik al uh, uh, voorspelde. Het is uh, mooi, alle sjaaltjes de lucht in. Echt in het hele stadion, zowel de PSV-supporters als de Feyenoord-supporters. Uh, Toivonen staat buitenspel. Prachtig moment dit in het voetbal, dat dat toch uh, kan voor deze mensen die hier als eregasten aanwezig zijn. Een uh, eerbetoon voor de uh, patiënten die... ...weten dat ze niet al te lang meer te gaan hebben. De You Never Walk Alone, prachtig moment in deze wedstrijd. We gaan verder kijken naar het voetbal, waar Ron Vlaar de bal heeft. En uh, de bal uh, nog altijd aan de voet in de middencirkel. Nu in de diepte speelt. Een goede bal op Cicé. Cicé op de rand van het slavschopgebied. Het applaus voor het You Never Walk Alone. En dan de voorzet, Goudetti net niet. En dat was een goede mogelijkheid weer voor Feyenoord. De voorzet van Cicé. Goudetti, die er net niet bij kan. 13 minuten onderweg, 0-0 Feyenoord PSG. Feyenoord is het dreigende en gevaarlijke met toch wel twee behoorlijke mogelijkheden. PSV heeft eigenlijk behalve een wat slapschot van Weynal vanaf een meter of 20 nauwelijks nog iets laten zien. Mulder, de doelman van Feyenoord, is als je het zo mag zeggen de meest overbodige speler op het veld in het eerste kwartier. En Feyenoord zal, dat zullen de fans op de tribune ook vinden, bezig aan een hele behoorlijke wedstrijd. Wat dat betreft heeft Koeman het redelijk op zijn plaats gezet. Klein bommetje nog, dat hoort er ook bij. Na 13,5 minuten het balbezit voor Feyenoord. Met een vrij schot net voor de middenlijn. En dus opnieuw mag Feyenoord naar voren kijken. Martins in die breed naar Nelom. Nelom zoekt de diepte bij Cicé, Die eigenlijk op dat moment net naar de bal toekomt. En vervolgens weer terugspeelt naar Nelom. Nelom, bal eroverheen. Nu Guidetti de lucht in. Kopt in de breedte. Toivonen onderschept. Wil terugkoppen op zijn keeper. Daar wil Guidetti zijn landgenoot nog wel even op doorlopen. Maar de bal rolt toch door in de handen van de doelman van PSV. Andreas Isaacson. Alleen de eerste wedstrijd van het seizoen werd verloren door PSV. 3-1 tegen AZ daarna. Alleen maar uh, uh, gelijke spelen en heel veel overwinningen met balbezit voor Labiat. Een voetballetje. Die heeft toch een vaste plaats aardig verdiend. Probeert de bal mee te geven aan Matas, Maar de bal is te hard en wordt opgevangen door Leerdam. Die hem met een wilde trap over de zijlijn werkt. En is de inborg voor Dries Mertens. Doet dat snel op Matas Terug naar Mertens. Aan de linkerkant. Mertens topscorer met 12 doelpunten. En ook nog 8 assist. Naar Toyvonen. Probeert een 1-2 aan te gaan met uh, Matas En die speelt de bal wel naar buiten. Bereikt Mertens niet. Maar Leerdam speelt de bal weer over de zijlijn. Inborg voor PSV. Vertrouwde de situatie. daar. Niet Leerdam voelde de aanwezigheid van Mertens en dacht dat het verstandig zou zijn om de bal dan maar buiten te spelen. Dat betekent een ingooi van PSV. Willems komt over om dat te doen. De linkervleugelverdediger 17 jaar jong. Dus zoals gezegd, een PSV schuift nu met vijf mensen in het stadsbolgebied van Feyenoord. Voor het eerst eigenlijk een hele verre ingooi van Willems. Die gooit zo ver dat hij het zijn net raakt. Maar er heeft verder niemand aan die bal gezeten. Dan heeft dat niet zo ongelooflijk veel zin. In ieder geval niet in deze sport. En dus komt er een doeltrap voor Mulder. Rutte is er maar eens bij gaan staan, de PSV-coach. Omdat hij natuurlijk ook gezien heeft dat in dat eerste kwartier zijn ploeg onder ligt. En niet boven. Dat wil je als uh, coach graag, zeker in belangrijke wedstrijden... dat je toch nou ja, dominant bent, zoals dat tegenwoordig met een lelijk woord heet. Maar dat is PSV zeker niet in het eerste kwartier bij uh, een 0-0 stand in de Kuip. Met Feyenoord in balbezit, maar eventjes. Want uh, PSV zit ertussen. Wijnaldem die de bal terugspeelt op uh, de Rijk. De Rijk weer naar voren en dan is het... Uh... Uh, afwachten geblazen waar die bal uiteindelijk terecht komt. Nou, uiteindelijk komt hij terecht bij de Rijk na wat uh, omzwervingen en kan de Rijk via Bauma weer naar een opening gaan uh, zoeken. Bauma gaat lopen met de bal naar Willems over de middenlijn. Willems aan de linkerkant in de voeten van Toyfone. de Mertens. Mertens uh, slechte bal. Wordt opgevangen door Vlaar. Vlaar meteen naar uh, Bakal. Bakal nu is het 3 tegen 3. Mogelijkheid. Sisee trekt naar binnen. Bakal loopt naar buiten. Wordt opgevangen door de Rijk en uh, zegt Kuipers niets aan de hand. Ik denk dat hij dat ook wel goed ziet. Bakal zocht het een beetje op had eerder moeten spelen naar iemand die vrij stond. Sise probeerde het gat te trekken en Bakal wilde daarmee het gat inlopen met de bal. Maar dat lukte niet en ging over het been van de Rijk die daar goed bleef staan. En dus geen overtreding. Maar Bakal heeft alweer de bal heroverd. En via LMA gaat Feyenoord weer in de aanval. Vanaf de linkerkant Sise aan aanspeelbaar. Maar de bal gaat terug naar Nelom. Vooral Strootman zal blij zijn met dat moment van zo even dat er uh, niks uit voortkwam. Want hij was Bakal echt even kwijt. Probeerde met een sliding nog bij de bal te komen. Maar gleed er eigenlijk net langs. Dat zag er wat onhandig uit eigenlijk van uh, Strootman. De veel geprezen Kevin Strootman. De bal zit voor Feyenoord aan de rechterkant. Schaken krijgt de bal van Leerdam. Halverwege de PSV-helft. Want daar gebeurt het toch eigenlijk met name dus in de overingsfase. 0-0. Guidetti aan de bal. Draait weg. 20 meter van de goal. Geeft de bal terug aan El die 30 meter van de goal. Die gaat langs Toij Wil de bal naar de buitenkant meegeven. Dat lukt niet. Glijdt eigenlijk half weg. Is een paas. PSV gaat counteren. Snelle combinatie. Mertens wijnaldem Mertens weg. Matas mee. Ook Wijnalden mee. En Labiat mee. Wordt dit de beslissing voor PSV? Nou ja, beslissing. Nou, Mulder met een prachtige redding. Op, nou ja, zou het, het, het schot van Wijnalden zijn geweest. Of zat er nog een fijn tussen dat probeerde om juist een schot van Wijnaldum te voorkomen. Mertens is weg vanaf de linkerkant en Wijnaldum... Is het inderdaad, nou ja, of zou het dan toch Martens Indy geweest zijn. Of Nelom, denk ik, die mee komt glijden. Nelom inderdaad, die daar de bal geraakt voordat Wijnaldum dat kan doen. Hoe dan ook, de redding van Mulder was uitmuntend. Het eerste gevaarlijke moment van PSV en een hoekschop voor PSV. Prachtig paasje overigens van de man die nu de hoekschop gaat nemen. Dries Mertens, daar komt die hoekschop richting tweede paal. En wordt moeizaam weggekopt door Vlaar. Opgevangen door Manolev. Maar Manolev kan er geen kracht aan geven richting het doel. En dus wordt de bal wild weggetrapt door Feyenoord uit de verdediging Balbezit voor. Thank <laughs> you. PSV dat even wat druk zet. Labiat weer terug naar Willems. Willems uh, kijkt. Ja, dat is die jonge jongen die, die eigenlijk niet goed weet wat hij met de bal moet. Is een goede verdediger. Maar durft toch niet uh, in de aanval te gaan. En dan heeft hij Labiat uh, gevonden. Labiat naar Manolev. Manolev naar Bauma En Bauma is de man die je wel uh, om een boodschap kunt sturen. Die weet waar hij naartoe moet. Het speelt de bal naar Willems. Willems' de bal de diepte in. Naar uh, Matafs. Matafs komt de bal terug. Is het uh, Stroopman die hem uh, meegeeft aan to Toivonen. Maar Toivonen vergeet een belangrijk onderdeel van het spel de bal en dus kan Feyenoord weer uitverdedigen en doet dat goed via Bakal en via Schaken. Schaken terug naar Bakal en dan probeert men Widetti te vinden, maar dat lukt volgens ons nog niet. Strookman weer. Vanaf de linkerkant speelt de bal terug naar de Rijk. Ik denk dat de paas van Strookman zo even in dat moment van Toyfone onvoldoende was. De bal komt een beetje achter Toyfone. Die moet harken zeg maar met zijn benen naar achter. Terwijl je op volle snelheid ligt om die bal nog mee te krijgen. Dat lukt dan meestal niet. zeker niet als je onder druk van tegenstander staat. Nu Labiat vanaf de rechterkant van het veld. Draait naar binnen. Dreigt naar buiten. Gaat weer naar binnen. En dan toch weer naar buiten. Glijdt dan weg. Dat betekent dat Nelom die erbij staat te kijken denkt zo mag het. Voor mij. Nu komt de Rijk wel heel ver. Die komt op 30 meter van het doel. Wil dan Pasen naar Toijvoden. Dat mislukt. Elamadi neemt over voor Feyenoord. Gaat even op de bal staan. Zoekt en kijkt waar de ruimte ligt. Terwijl in het midden nu een van de Feyenoorders gaat liggen. En doet alsof hij een tik heeft gekregen van Labiat. Dat is Guidetti Niemand heeft dat verder gezien. Tenminste niemand die ervoor betaald wordt om dat te zien. zo de wedstrijd gaat ook gewoon verder. Feyenoord valt aan. PSV verdedigt uit. Guidetti kiest eigen voor zijn geld en gaat weer staan. Maar ik ben benieuwd of er straks een herhaling komt. En we kunnen zien of Labiat, die nu aan de bal is voor PSV inderdaad een tik uitdeelt aan Guidetti of dat het allemaal wel meevalt. PSV komt, Wijnaldum komt, het strafschot binnen. binden. Wijnaldum in de voorzet met de tweede paal, maar Tafs komt er net niet bij. Want Feyenoord verdedigt uit een hoekstop voor PSV gaat te volgen. Maar wat gebeurde er bij Guidetti en Labiat? Daar willen we graag antwoord op. Nou, misschien dat we het nu gaan... Oh, hij loopt, ja. hij ja. Hij loopt een beetje zonder te kijken tegen Labiat op. Die wel uh, zijn elleboog hoog heeft. Maar daar is verder uh, niets echt heel bewust aan de hand. Wedetti probeert naar voren te lopen. Uh, kijkt niet goed om zich heen en loopt tegen Labiat aan. Maar en, ik denk dat Labiat doet niet zijn best om de botsing nee, zacht nee, te nee, laten verlopen. Mag nee, ik nee. het zo zeggen? Nee, dat mag jij zo zeggen. Vanaf de rechterkant is er een uh, hoekschop. Waar Strootman uh, zich nu beklaagt bij de assistent scheidsrechter... dat er van alles naar hem gegooid wordt. Dat zullen ongetwijfeld aanstekers en muntjes zijn... Die munten zou ik meteen in mijn zak stoppen. Die aansteken zou ik terugleggen. En uh, nu kan Strootman dan uh, de bal nog een keertje goed gaan leggen... om met het linkerbeen vanaf de rechterkant een bal richting het uh, doel te gaan draaien. Dat doet hij uh, bij uh, Mulder. Maar Mulder komt keurig uit zijn doel en vangt de bal hoog boven iedereen uit. En zo is er even wat opwinding geweest met dat uh, akkefietje tussen Guidetti en Labiat. Maar heeft scheidsrechter Björn Kuipers uh, ook eieren voor zijn geld gekozen en niet gefloten, Kan het spel verder gaan na 20,5 minuten spelen... Met een 0-0 stand bij Feyenoord PSV. Misschien had je nog even gedacht aan vorig jaar toen hij ook de scheidsrechter was bij Feyenoord PSV. En Engelaar naar de kant stuurde. Daar is nog wel het een en ander over te doen geweest. Engelaar nu op de bank bij PSV. Feyenoord komt, Feyenoord komt, Cisse komt. En Cisse schiet vanaf de rechterkant naar binnen gedraaid. Zoeken naar zijn linkerbeen en dan zoeken ook naar de verre hoek. Maar ja, de verre hoek zoeken en de verre hoek vinden dat er zit toch een groot verschil tussen. Want de bal gaat meters naast. Het is een beetje een onstuimig schot zoals het wel past bij het weer in Rotterdam. Flinke wind, donkere wolken, het is voorlopig nog droog. De vergelijking tussen Feyenoord en herfstweer is ook al gemaakt. Namelijk nogal onstuimig en wisselvallig. Want de ene week bij Feyenoord is het goed. En de volgende week kan het maar zo weer minder zijn. Voorlopig is de conclusie na een kwart wedstrijd. Terwijl het op 0-0 staat bij Feyenoord PSV. Dat Feyenoord echt niet onderdoet voor PSV. terwijl de ploeg met Eindhoven zo in de laatste paar minuten wel wat gevaarlijker geworden is bezit voor PSV via Bouma. Die speelt hem op Willems. Willems blind naar voren spelend in de hoop daar Mertens te vinden. Die was er even niet. Dus via Leerdam gaat de bal terug naar Mulder. Mulder met de trap naar voren. Bakal op het hoofd. Hij probeert de bal door te koppen. Wordt opgevangen door de stroopman. Maar die levert ook weer eenvoudig in eigenlijk. Te eenvoudig. En dan kan El Amadi via Leerdam uh, proberen. voor een uh, voortzetting te zorgen. En dat uh, lukt ook omdat Schaken de bal heeft gekregen. Schaken, Klaasie. Klaasie naar Martens Martensindy Martens Indi over de middenlijn. terug naar Klaasie. Klaasie naar El Amadi. Balletje buitenkant voet uh, naar buiten. Maar Bakal trekt even het been terug. omdat Martens komt binnenglijden. En dan uh, glijdt Martens. Uh, Mertens uh, moet ik zeggen de bal over de zijlijn en uh, mag Feyenoord gooien heeft dat gedaan en Klaasie naar Leerdam. Aan de rechterkant van het veld dus Guidetti wacht af voor het doel maar daar komt de bal niet omdat PSV onderschept. En dan wordt met één trap van achteruit van Mertens Matafs weggestuurd dat heeft uh, Vlaar blijkbaar allemaal al zien aankomen. Want die was al eerder dan de Sloveen gestart en heeft eigenlijk vrij makkelijk de bal gejuichen op de achtergrond omdat Matafs nog wegleidt ook. En Feyenoord kan pasen via Vlaar. Die dan in één keer op zoek is naar Guidetti. Guidetti staat nu vast in het duel met de Rijk. De bal schiet door en komt in de handen van Isaacson. PSV, dat in de eerste 15 minuten toch regelmatig Feyenoorders daar heeft zien opduiken in het doel. Lijkt nu aan de fase te beginnen waarin het de bal wat makkelijker in de ploeg houdt. En ook wat makkelijker op de helft komt van de tegenstander. Nu Willem zelfs met een klein dribbeltje. Een solootje, maar schaakend verdedigd mee. En is hem dan uiteindelijk de baas. Nu gebeurt het omgekeerd weer. En Leidt Willems, die de bal even teruggaat, vervolgens weer balverlies. Dan moet PSV zelfs met Mertens mee verdedigen. Die doet dat al gek genoeg uitstekend. Maar ruikt de bal ook niet bij aan Bakal. En dan is het uh, over en weer het weggeven van de bal. Want Klaasie deed dat ook niet goed. Maar uiteindelijk is er even rust bij Erwin Mulder. Omdat een PSV er de bal te hard naar voren speelde, is het uh, Nederland. Nelon naar Sisse. Sissé trekt uh, goed naar binnen. Speelt een aardige openingsfase. Seco CC Eigenlijk uh, al een tijdje als een uh, soort van miskoop bestempeld. Maar komt er uh, in deze wedstrijd tot nu toe redelijk uit. Via het hoofd van Toivon. Dan gaat de bal over de zijlijn. Mag uh, Feyenoord gaan gooien. En uh, kijkt Ronald Koeman uh, staand bij de bank toe hoe er gegooid uh, gaat worden. Ex-speler van en trainer van PSV. En ex-speler en nu dus trainer van Feyenoord. Met Feyenoord als speler nog nooit van PSV gewonnen. En nu. Uh, Yeah. ...is Guidetti weer heel erg boos. Omdat de grensrechter, de assistent, scheidsrechter iets niet ziet... ...wat hij wel zo gevoeld heeft. En uh, hij krijgt ondersteuning van Ronald Koeman, Guidetti. Maar het levert uh, slechts een uh, inborp op voor PSV. en De bal gaat via een Fijnoordhoofd over de zijlijn. Fred Rutte gaat de bal geven aan een van zijn spelers. Nog een dingetje over Koeman. Die heeft als uh, trainer inmiddels ook uh, tien wedstrijden tegen PSV achter zijn naam. Daarvan won hij er wel twee, een keer met Vitesse. In 2001 en een keer met Ajax in 2004. Maar 2 op 10. Dat zijn er ook niet briljante cijfers. PSV komt met Wijnaldum. Een 1-2 met Matas, Maar Matas krijgt de bal niet terug. Feyenoord onderschept en wil uitverdedigen. Bruno martens in die Bakkal. In één keer gegeven. Gudetti in de loop mee. Bidetti in de loop mee. Maar Bouma snijdt hem dan de pas af. En kan juist op tijd de bal terugspelen naar Isaacson. Guidetti wel op scherp, loert eigenlijk al de hele wedstrijd op zijn kansen van ballen die er of overheen gegooid worden of tussendoor gestoken. Dan is hij telkens snel weg, heeft op die reden ook al één of twee keer buitenspel gestaan. Maar dat gaat vroeg of laat toch nog wel een kans opleveren. Hij is snel, Guidetti, hij is energiek en dat zou hem nog wel eens een, uh, wat kunnen opleveren, zo gaandeweg dit duel. Voorlopig is het telkens dus net niet. En Guidetti uh, is dus uh, zoals gezegd de topscorer van Feyenoord en uh, is de afgelopen weken goed in vorm. Was trouwens uitstekend dichtgelopen hoor. Dat gaat door uh, Wilfred Bouma. Die uh, scherp is. Overtreding op Dries Mertens. Vrije trap PSV. Op de buurt van de middenlijn, Bouma genomen op de Rijk. De Rijk wordt opgevangen door Guidetti speelt de bal snel terug naar Wilfred Bouma. Die in de middencirkel de bal dan ook maar weer aan Timothy de Rijk geeft. En Timothy de Rijk is op zoek naar Matas Vindt Matas niet, omdat uh, die er ertussen zit. En dan moet Elamadi uitkijken, doet dat uitstekend, geeft de bal mee aan Leerdam. Leerdam aan de rechterkant in balbezit naar Schaken. PSV doet dit zich, zich, zichzelf aan om met twee mensen aan de bal met de bal te gaan. Waardoor Leerdam compleet vrij en over het hoofd gezien daar de bal kon aannemen vervolgens. Feyenoord combineert vrolijk verder nu met schaken aan de bal. Die staat bijna bij de achterlijn. Willems, de linksbek van PSV in zijn buurt. Hij wilde langs schaken. Hij komt er langs. Dat is goed gespeeld zeg. Maar de voorzet is dan onvoldoende en kan onschadelijk worden gemaakt door Bouma. Die er... Een spagaat voor nodig heeft. Op zijn leeftijd levert dat normaal gesproken door wel wat verscheurde spieren op ook. Maar dit keer loopt het goed af. Hij is blijkbaar nog fit en fris. En als de bal dan over de zijlijn gaat na een vinnig duel. Waar Leerdam en Strootman bij betrokken zijn. En ook Klaas die zich laat gelden. Blijkt PSV als de rook is opgetrokken te mogen gooien. Maar dat was een aardige actie van Schaken die Willems eigenlijk dolde. Maar een zwakke voorzet afleverde waar geen van de spitsen van Feyenoord werd bereikt. PSV verdedigt uit. De bal ligt alweer op Feyenoord helft. Nou ja, eventjes dan. Want wordt dan door Vlaar weer de andere kant opgekopt. En Feyenoord heeft de bal alweer terug. Ja, opvallend, uh, Jethro Willems, de man uh, van PSV uit Rotterdam-West. Heeft het moeilijk aan de linkerkant. Nu maakt Sisse een overtreding. Maar mag het spel verder gaan. Omdat Weynald een bal bezit houdt van PSV. Weynald naar Mertens aan de linkerkant. Uh, wat loopt er uh, mee? Niet heel erg veel. Maar Mertens gaat de actie zelf aan. En gaat langs Leerdam. Komt een strafschotgebied binnen. Maar met een uiterste poging is het uh, de kleine rensbek van uh, Feyenoord. Die de bal over de zijlijn speelt. Elamadi krijgt. Voor de overtreding waar niet voor gefloten werd, omdat PSV in balbezit bleef, wel een uh, gele kaart. De overtreding op Manolev van Stad. En de eerste gele kaart is dus een feit. En dat is voor Karim Elamadi. Ja, daar is uh, niet veel uh, over te zeggen verder, want hij probeert de opbouw van de PSV-aanval in een heel vroegtijdig stadium vrij robuust. ...te onderbreken. Nou, dat lukte dus eigenlijk maar half. Want PSV houdt er even goed nog een hoekschop aan over die vanaf de linkerkant genomen wordt. Kort. Mertens naar Strootman. Dan weer terug naar Mertens. En dan naar Labiat die goed kan schieten. Maar nu wel van heel ver. Oh ja, het scheelt ook uit de meter. Hij kan dat goed. En het merkwaardige blijf ik toch vinden dat er geen club is die erop let als PSV een hoekschop mag nemen. Dan staat Labiat altijd op pak en beet 20, 25 meter van het doel. En elke keer is hij daar vrij en geen club die daar een speler bij zet. En ook nu loopt het voor Feyenoord dus eigenlijk maar net goed af. 28 minuten, het blijft 0-0. Omdat uh, Labiat de bal, nou wat zal het zijn geweest uiteindelijk, 40, 50 centimeter naast schiet. Wie gaat de wedstrijd openbreken met een doelpunt? Het uh, kan wat dat betreft uh, gezien het spelbeeld van het eerste half uur alle kanten op. Als Mertens de bal heeft aan de linkerkant. En uh, Bakal uh, goed meeloopt, en, uh, een moeizaam hakje geeft. Waardoor PSV weer in balbezit komt. En Matas de bal op uh, Labiat geeft. Labiat schiet, raakt zijn tegenstander en dan uh, krijgt die bal nog een rare krul. Gaat over het doel. Maar betekent wel een uh, hoekschop voor PSV. En uh, Labiat is uh, een mannetje dat inderdaad te veel uit het oog wordt verloren. Hij is niet al te groot. Maar je mag hem niet al te veel ruimte geven. Want hij schiet graag met links en rechts richting het uh, doel van uh, de tegenstander. In dit geval Feyenoord. Het levert nu een hoekschop op.